7 uur, Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Willem Holleder eist een verbod op de film over de Heineken-ontvoering. Hij wil via de rechter voorkomen dat de film in de bioscoop komt... en heeft een kort geding aangespannen tegen de producent IDTV Film. Holleder was een van de vier mannen... die biermagnaat Freddy Heineken in 1983 ontvoerde. Heineken werd samen met zijn chauffeur in een loods vastgehouden. Na het betalen van miljoenen guldens losgeld werd hij vrijgelaten. Het kort geding dient op 20 oktober, precies een week voordat de film in première gaat. De Tweede Kamer vindt dat via het Europese noodfonds ook banken moeten kunnen worden gered. De meerderheid van de Kamer stemt in met de uitbreiding van het noodfonds waarover de euroministers in juli al afspraken maakten. De discussie over het redden van banken met overheidsgeld is actueel, nu Frankrijk en België de Dexia Bank te hulp schieten. Die bank zit in zwaar weer door miljarden investeringen in Griekenland en andere Zuid-Europese landen. Ook Duitsland is bereid om banken in problemen te hulp te komen. Bondskanselier Merkel zei dat na overleg met voorzitter Barroso van de Europese Commissie. De beurzen hebben zich vandaag wat hersteld van de verliezen van de afgelopen dagen. De AEX sloot bijna 3% procent hoger dan gisteren. Nederlanders scheiden steeds meer kunststof verpakkingsmateriaal... zoals plastic. Vorig jaar werd 48 procent van alle verpakkingen ingezameld en hergebruikt. In 2009 was dat nog 38 procent. Sinds begin dit jaar zijn gemeenten verplicht... om plastic verpakkingsmateriaal te scheiden. Daar werken ook steeds meer particulieren aan mee. Staatssecretaris Atsma hoopt dat de komende jaren... nog meer afval wordt hergebruikt. En dat, zoals hij zegt, de aarde kan worden gespaard. Het weer... Vanuit het westen wordt het droog. Vannacht trekt de wind aan tot hard tot stormachtig aan zee en rond het IJsselmeer. Morgenochtend nog veel wind en het regent van tijd tot tijd flink. In de middag opklaringen, maar ook enkele buien. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS-journaal. Aan de verkeersinformatie. In het oosten van het land is de A1 Hengelo-Apeldoorn nog altijd dicht... tussen de afrit Rijssen en de afrit Markelo. Dat gaat nog wel een aantal uren duren. Verkeer kan omrijden naar Apeldoorn vanaf knooppunt Azelo of via Zwolle... Dat betekent wel omrijden over volle regionale en provinciale wegen. Er staan files in de omgeving van het ongeluk bij Lochem. Op de N347 bij Rijssen. En ook is het erg druk op de N350 tussen Rijssen en Holten. Verder de A20, hoek van Holland richting Gouda. Nog drie kilometer bij Moordrecht. En op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat een lange file... tussen knooppunt Everdingen en knooppunt Rijnsweerd, 10 kilometer. Er gebeurde een ongeluk in de spits. Er is nu een spoedreparatie. De linkerrijstrook is dicht.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 De NTR. En ja, Dames en heren, goedenavond. Hij werd wereldberoemd met zijn partner in Crime Perquisite, maar er komt een tijd dat ieder zijn eigen pad gaat en dus komt onze gast nu met zijn eerste solo-cd, One, een reis door de oneindige wereld van de muziek met intrigerende raps, rauwe jazzy vocals, sfeervolle grooves en dampende soul. Hier is Pete Velly. Uw presentator is Petra Possel. Goedenavond, welkom bij Kunststof van woensdag 5 oktober... het cultuur- en mediaprogramma van de NTR. We zijn er vier keer per week, van maandag tot en met vrijdag... tot en met donderdag, moet ik zeggen, op Radio 1. Piet Villy, welkom. Uh, hoi. Morgen gaat het gebeuren, dan wordt in de Melkweg in Amsterdam... je nieuwe album gelanceerd, One heet hij. Daarna ga je op tournee, binnenland, buitenland, internationaal. Klopt. Ben je zenuwachtig? Um, ik was wel zin in wachten, maar dan ben ik nu gelukkig minder. Het wordt heel vet, volgens mij. Het wordt heel vet? Ja, uh, ja, ja, ik denk het wel. Hoe heb je je voorbereid op dit wat nu allemaal komen gaat? Want het is toch spannend hoe je het ook bent of keert, toch? Um, nou, de spanning zit hem vooral in dat ik, er, ik ben een tijdje eruit geweest. En, en de reden dat ik eruit ben gestapt, was omdat ik het gevoel had... dat de manier waarop ik mezelf... Uh, hoe, hoe, ik, hoe, ik, hoe ik omging met dingen. Dat ik dat op een andere manier moest doen. Zodat ik mezelf een beetje kon beschermen. Als het ware. In, in verband met hoe verdeel je energie. En, want we waren met. Uh... Je werd opgevreten. Ja, het was wel, heel, ja, het was wel echt. Uh, ja, de, de laatste tien maanden van 2008 deden we. Ik geloof 150 shows in 19 landen uh, of zo. En het was. Ik, heb, ik, stond, ik kan me herinneren dat ik. Dat jaar stond ik op Noordse Jazz. En ik had niet meer op North Sea Jazz gestaan sinds het was. Uh, verhuisd naar Rotterdam. Ja. Yeah. Dus ik, ik, We hadden iets in... volgens mij... Um, Tsjechië of zo gedaan, en Oostenrijk... en Zwitserland, en toen was de laatste show... was North sea Jazz. En toen riep ik daar de hele tijd, hoe is het nou Den Haag? O, yeah, <laughs> hoe is het nou? En dan was ik gewoon nou in Rotterdam. Dus dat soort Vloek dingen. In de kerk. Ja, ja, absoluut. Dat is schandalig. Maar dat, dat soort dingen gebeuren, omdat ik gewoon zo... Ja, en hadden, en, je ging bijna aan je eigen succes ten onder. Nou, dat is een beetje, beetje melodramatisch misschien. Maar het was wel... Het was wel je kan zo voorbij, voorbij het oorspronkelijke punt van gewoon op een liefdevolle manier muziek maken. Voorbij ja. gaan wanneer de business het heel erg overneemt. Ja. En dat in combinatie met dat Perk en ik gewoon heel moeilijk met elkaar om konden gaan. Dat maakt het heel zwaar. Dus. Want laten we wel zijn, uh, Perk, dat is uh, Perquisite. Perquisite ja. En uh, jullie waren samen uh, een ongelooflijk uh, succesvol duo. En 2008 was echt het topjaar. Ja. Alles wat jullie deden veranderde in goud. Tenminste, zo leek het op afstand. Ja, misschien en jullie werden alleen maar bejubeld, bejubeld en bejubeld. Ja, ja het, was, het was wel echt leuk. Het was, ja, het, was wel echt, het was tof om te zien dat met iets uh, absoluut eerlijks... we wel echt succes uh, hebben behaald. En dan voornamelijk... ik was, ja, Zowel in het Binnen- als Buitenland was ik er blij mee. Maar ik vond het leuk dat ik in het Buitenland... We hebben gewoon heel veel, heel veel festivals gedaan. Heel veel. En de laatste Europese tour was zo fantastisch. En eigenlijk zou je dan denken, daar wil je niet mee stoppen. Maar ik... ik, ik had, ja, ik had het gevoel dat, dat, ik wat dingen, dat ik aan mezelf moest werken. Dat ja. ik gewoon wat dingen moest doen. En nu heb je dus twee jaar aan jezelf gewerkt. Bijna nou drie jaar aan jezelf gewerkt. Een soort van, ja. Wat, wat is het belangrijkste van aan jezelf werken? Hoe doe je dat? Nou... Er zijn heel veel, er zijn heel veel uh, valkuilen wat betreft ego en andermans perceptie. En dat je niet de gevangene wordt van andermans perceptie. Dat je het gevoel hebt dat je niet meer kan bewegen op een bepaalde manier. Omdat men dingen van je verwacht. en um, Dat zijn dingen. En, en hoe raak je dat kwijt? Want daar, daar wil je vanaf komen dan. Ja, Ja, ik, nou, ik denk dat, dat, dat realiseren dat, dat, dat... Zolang het gewoon puur is en echt eerlijk en je... En je er op wat voor manier dan ook ervoor zorgt... dat je er plezier uit blijft ja. halen... dan blijft het elk optreden en elk plaat en elk liedje... blijft dan een eerlijke ervaring. En ik denk dat... als je dat zo puur mogelijk kan behouden... dan kan je het langs doorgaan. En, en je moet ook grenzen... Maar, maar, maar hoe, hoe, hoe krijg je dat voor elkaar? Ben je gaan mediteren? Ben je onder een palmboom gaan zitten? Ben je de muziekstudio ingedoken? Wat, wat heb je nodig om daar te komen weer? Nou, ten, ten eerste ben ik er nog niet helemaal. In alle mm -hmm. eerlijkheid. Ik, ben nog, ik zit nog midden in dat proces. Dus er komt nu een tour aan. Maar ik ben nog echt bezig hiermee. Um, um, maar ik denk dat dingen als meditatie goed zijn. Ik denk dat ook... Um, kijk... Wat het voor mij persoonlijk is, en ik denk dat dat is namelijk niet. Dat geldt niet voor iedereen, maar. Uh, ik, heb, ik ben op een, op een bepaalde level zo gevoelig. Dat, dat heel veel dingen mij heel erg raken. op een manier dat ik er. Ik kan er niet echt een schild voor creëren. Dus mm -hmm. dat betekent dat als iemand in je energie zit. Of, Mensen vragen dingen van je die, die je eigenlijk niet kan geven. Als je dat structureel blijft doen, dan raak je gewoon oververmoeid. Yeah. Dus de, het voordeel van oververmoeid raken... en dat is eigenlijk een beetje wat er gebeurde eind 2008 voor mij. Ik dacht van, jezus, ik trek dit niet meer. Uh, uh, uh, en ik, moest ook echt, ik was er echt best wel niet, niet echt goed aan toe, zeg maar. Uh, is dat je dan realiseert van, oké, okay, ik moet gewoon grenzen afdwingen. En, die, en dat, dat is wat je moet doen. Alleen dat... Uh, je moet er wel dan rekening mee houden dat mensen, veel mensen niet de empathie hebben om te snappen van oké, okay, dit is hoe ver ik kan gaan en ik kan niet meer dan dit geven op dit moment. Ja. Juist omdat ik in mijn muziek en in mijn optredens en hoe ik ben, ben ik zo open en eerlijk en zonder grenzen, dat ik die grenzen ergens anders wel moet stellen. Ja. Dus dat is een beetje... Wij, wij gaan hier zo over door. Uh, wij beginnen altijd met, met luchtig nieuws uit de hele wereld. Alright. En ik heb iets uitgezocht uit de wereld van de muziek. Okay. Dat is namelijk een bericht uit het parool van vandaag... dat 92% van de nummers die in de top 10 van de Billboard hitlijst staan... de belangrijkste uh, lijst van de Verenigde Staten... Uh, gaat over seks. Oh ja, dat snap ik al. Of zoals professor Dawn R. Hobbs van de State University of New York het verwoordt: 92% van de in totaal 174 hits bevat reproductieve boodschappen. Hobbs, psychologe, onderzocht de lijsten van country, pop en RB. En ontdekte dat 92% gemiddeld 10,4 sekspassages bevatten, ingedeeld in de categorieën opwinning seksuele prestaties en genitaliën. Wat seks betreft doet R&B het het best. En het is altijd een garantie voor een hit. Want hoe hoger de notering, hoe beter de verkopen, hoe meer seks het nummer bevat. Ja, maar dat geldt alleen voor Amerika. Nou, altijd, ik bedoel, ik denk Dat, dat het denk, het, denk daar, jij. Nou, nou, het geldt ook wel voor, voor de rest van de westerse maatschappij. Maar ik heb zelf in mijn ervaringen wat betreft Amerika en de cultuur daar gemerkt dat seks, uh, omdat het daar zo uh, repressed, ik weet niet wat het juiste is... In Nederland, onderdrukt. Het zo onderdrukt, daar, met al dat, al dat Bible Belt en een soort van uh, Amerika is een christelijk land en al Amerikaanse dat. Amerikaanse preutsheid. Ja, is, Amerikaanse is bekend, preutsheid. Ja. Maar daardoor is seks daar veel, is veel meer een ding dan dat het hier is. Uh, in ieder geval in Nederland. Uh, maar ook in Frankrijk en zo. Wij zijn, ik bedoel, uh, we geven het nie, hier niet de plek die je daar geeft. Daar is het een industry. Mm -hmm. Seks is mm -hmm. echt een industry. En dan heb ik het niet alleen over porno. Ik heb het ook over muziek en ook over Um, ja, als je nu kijkt naar hoe weinig kleding de st vrouwelijke sterren van nu dragen... ten opzichte van twintig jaar geleden. ja Ik bedoel, Madonna is daar dan een beetje mee begonnen. Uh, maar goed, in de, bijvoorbeeld in de rapwereld uh, en in de rapmuziek ook... zie je natuurlijk ongelooflijk veel ja, uh, namaakseks in beeld. Ja, maar dat is op zich een verlengstuk van een Amerikaans cultureel gegeven. Ja. Je, ziet ook, je ziet het ook in... Um, ja, er zit een beetje steek in los daar, wat dat betreft. Maar jij zingt veel over liefde. Mm -hmm. Ook over meisjes. Ja. Veel over meisjes. Ja. Maar eigenlijk niet, niet echt over seks, toch? Nou, de grap is een van de populairste liedjes van Piet van den Het is Eager. En die gaat toevallig wel, wel over seks. Zie, kijk. Nou, dan is dit de het... gewoon professor. Ja, ja, Hallo. Nou, maar kijk. Het, het, ding, is, het ding is dat... dat ja, ik vind liefde veel interessanter dan seks. Want seks kan kan ook mooi zijn, maar het kan ook banaal zijn. Maar liefde is interessant, omdat het zo irrationeel is. Het is een vorm van krankzinnigheid eigenlijk. En, en dat, dat vind ik een veel interessanter geven uh, om te onderzoeken dan, uh, dan seks, wat in principe een, ja, een soort van fysieke expressie is. Maar het is bijna. Het heeft bijna, je kan er ook heel bijna medisch naar kijken. Het is gewoon iets wat we moeten doen. Dat is, ja, zijn we het geprogrammeerd. is eigenlijk een soort fysieke krankzinnigheid, ja. zou je kunnen zeggen. Ja, ja maar of juist, juist zinnigheid. Want nou. het is iets wat we echt moeten doen, anders o, dus overleven we niet. kunnen ons niet worden. Dat mm -hmm. is, dat, ik vind dat heel, heel interessant. Van, is, is dat een product ontstaan vanuit een geforceerde monogamie... op biologische wezens die van oorsprong niet monogaam zijn? Mm -hmm. Of is dat wat wij voelen wanneer wij de juiste genetische match zien? Of, ik vind dat... ik ik vind dat de verliefdheid, vind ik. Een... Het is een raadsel wat je echt bezighoudt, want je, je ogen glanzen helemaal op. Nou, ik vind, het, ik vind, nou, ik vind het gewoon mensen super interessant. Ik vind het gewoon heel interessant. Omdat wij, wij zijn tot zulke fantastische dingen in staat en zulke afgrijzelijke dingen in staat. En we hebben een potentie die we soms weten te bereiken, maar meestal niet. En, en, en we zijn daarin gelimiteerd. En ondertussen zijn we een soort van halfgoden die fantastische dingen kunnen mm. uh, waarmaken. Dus ik ja, het is gewoon meer dat ik mensen interessant vind. En seks is, seks en liefde is een groot onderdeel van ons zijn. Dus. Ja, ben maar... jij eigenlijk verliefd op dit moment? Ja, ja, ja ik, ben, ik ben heel erg verliefd. Ja, ja. Is dat goed voor de muziek? Um, nee, want ik heb eigenlijk een hele plaat... Ik heb een hele plaat gemaakt alleen maar over haar. Dus dat, is echt, dat schiet echt voor geen zaken op gaan. <laughs> ja, ik heb echt... Ik heb een echt... monotone dreun ja, van de liefde. Ja, ja, ja dus dat is, uh, dat is het ding. Maar ik heb, ik heb het in me om elke dag verliefd te worden. Ik word, want los van uh, uh, mijn verliefdheid voor, uh, voor, voor deze dame heb ik... Ik word, ik word elke dag wel verliefd. ik verliefd. Ik, ik, ik, of dat gevoel van verliefd worden. Ja, dat komt met die, omdat je zo gevoelig bent natuurlijk. Ja, of dat ik ook daar heel veel van hou. Het zou, ik, ja, ik, nou, ik, je bent addicted eigenlijk. Wat ja, ik hou, ik hou er gewoon heel erg van. Ik had het een keer met James Worthy erover. En die, die zei ook van... Ja, ik, zei, ik, zei van ik, ik herken veel uh, van de romanticus die jij bent... als je het hebt over die verschillende meisjes. Want ik heb dat ook meegemaakt. En... Uh, en ja, ik was gewoon, ik werd elke dag verliefd. Dus ik... Het is ook niks lekkers. Nee. En dan moet je die vrouwen... die moet je zien te, te, te, te lokken en te lonken uh, met, met muziek. Nou, dat, dat gaat jou zeer goed af. Want we gaan zo meteen luisteren naar het eerste nummer van de plaat. Het titelnummer van de plaat. Luisteraars thuis, u kunt reageren op deze uitzending... via onze website, via het gastenboek van onze website. Radiokunstof.nl. Als u iets wilt zeggen of wilt vragen aan Piet Villy. I'll give you my heart, give you my heart, please treat it carefully, I'll play my part, as we take care of we, see, I'm done with the superficial, artificial, we official, we insane, So, and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink for the covenant we sign. And while others they be finding some reasons to let all this sink, we will rise. We will rise. No matter what nobody thinks. See, we are one. Myself from uncertainty, full lies with sleep. But the need uh, yeah, is greater uh, than uh, ever uh, before. Uh, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead need voice inside of me is the one that'll lead So the positive tone is the one that I'll need And the negative ones I will always heed And need to be free truly is a steep leap of faith Over heaps of the fake We need to take as a plea To stay paralyzed or unwilling to see what the path might be One, het titelnummer van het album. One van Pete Philly, onze gast van vandaag. Een debuutalbum van een man die lange tijd de vocale helft was van het innovatieve muzikale duo Pete Philly en Perquisite. Ze bereikten de top en gingen toen in 2009 ieder hun eigen weg. En het resultaat ligt nu voor mij. Ik denk dat je nu kunt zien, uh, Pete, kunt, kunt terugkijken, kunt horen wat het heeft betekend om je los te maken, om alleen verder te gaan. Ja wat het je persoonlijk heeft opgeleverd en wat het je muzikaal heeft opgeleverd. Ja. Om met dat laatste te beginnen. Misschien um, kan je het ook zeggen na aanleiding van het nummer wat we net gehoord hebben. Wat uh, heeft dat muzikaal betekend? Nou ja, Ten eerste een, een bepaald soort vrijheid die je toch niet hebt als je een duo bent. Um, je maakt toch uh, ja, concessies... Hmm. En, um, en tegelijkertijd ook dat heeft heel veel voordelen. Want soms kom je op plekken waar je zelf niet komt. En dat is interessant. Maar ik, ik kon... Uh, ja, ik kan, nu dat ik zeg maar zelf... Qua arrangementen en compositie en productie... En uh, tekst en het verhaal en de opbouw... Het zonder al te veel discussie kon doen... Uh, uh, was het en heel bevrijdend en veel zwaarder. Want je, je, hebt, je hebt niemand die tegen je... Die, die tegenduwt. En perquisit was een hele strenge tegenduwer. Ja. Uh, werd een beetje gezien als de intellectueel van jullie twee. Ik weet niet of dat een terechte rolverdeling nou, is. Of nou, dat dat meer beeldvorming is. Ik denk dat het beeldvorming is. Wat er gebeurde is, is omdat ik ben best wel een expressief iemand. Mm. En, uh, en ik ben ook niet een... Uh, een, een, een, een uh, dunne, blanke jongen met een cello. Dus als ik daarnaast sta... Wat hij wel, uh, wat ja, hij hij wel was, was. Dan ja. word ik al heel snel een beetje... Ik werd daardoor de sommigen gezien als een soort van hele heftige gast. Um, en dat ben ik misschien ook wel omdat ik emotioneel ben. Maar Perk is eigenlijk vele malen gekker dan ik eigenlijk. Ja, ja. Alleen, ik denk dat dat een beetje de rol werd die toebedeeld werd. Ook omdat ik... Uh, ik had dan eigenlijk te spreken. En Perk wou eigenlijk graag spreken. Maar, dat, maar ik was aan het spreken. Dus dan werd hij stil. En dan werd hij dus de rustige. En het is ook veel leuker om een idee te hebben... dat er een soort van stille genie achter mij schuilt. En dat ik dat nodig heb. Dat is ook een leuker, denk ik, een leuker verhaal. Dan. Maar wat wel klopt, is dat hij degene was... die, die elke keer toch weer in een andere hoek... Uh, dreef Of naar een ander punt toe dreef. Dat wat je nu eigenlijk allemaal op eigen kracht hebt moeten doen, muzikaal. Ja, maar ook andersom. Ik heb hem natuurlijk ook moeten ja. doen. We waren dat samen, waren dat aan het touwtrekken. Dus, al ruziënd en ja, vechtend. Ja, al riziend, maar ook zoekend. Ik bedoel, het begon natuurlijk gewoon heel, heel, uh, heel. met heel veel enthousiasme. Uh, maar op een bepaald punt, als je merkt dat je van punt A naar B niet kan komen zonder heel veel touwgetrek. dan ben je op een bepaald punt naar touwgetrek uh, beu. En, uh, en ik denk ook dat het. Het is, het is lastig om, om in een. In, kijk, zelfs als je een monogame uh, romantische relatie hebt, hmm. uh, heb je nog, mag je nog wel uh, vrienden hebben en vriendinnen en mensen waar je mee kan hangen. Uh, als je op papa in een situatie zit waarbij dat muzikaal niet meer kan, dat je zegt: Oké, okay, we moeten nu alles bij elkaar. En dat kan gewoon helemaal niet, want hij is gelimiteerd, ik ben gelimiteerd. En, uh, en dan ben je op een bepaald punt, als je gek genoeg wordt van elkaar... alleen nog maar het focussen op dat wat de ander je niet kan geven. Ja, dat punt dat werd op een gegeven moment tijdens een tour, geloof ik, bereikt. Uh, ja. En... Uh, we hebben Perk Quizit dus gesproken en hij zei daarover tegen ons... het is uiteindelijk een goede beslissing geweest. Piet zei het eerst toen we in de VS waren. Ik was het er eerst niet mee eens, want we hadden net geïnvesteerd in Duitsland... en dat ging hartstikke goed. We begonnen daar met optredens voor 20 man, toen 200 man... en dat werden er steeds meer, tot het trekken van uitverkochte zalen. En ik vond het jammer om op te geven waar we zoveel in hadden geïnvesteerd. Uiteindelijk realiseerde ik me dat Piet gelijk had en dat het niet werkte. Achteraf gezien sta ik helemaal achter het besluit. Ja, ja. Ja. is ook een struggle geweest. Om ja, op de top de... van de Olympus... Ja, ja. als de wereld aan je voeten, de Edison komt voorbij... Ja. en de Zilverhaarp komt voorbij... en de Amerikaanse tournee en al die ja. grote dingen. Hij was het er niet mee eens. En ik snap het ook wel, want we hadden ook heel hard gewerkt. Dus het is ook heel zonde. En op heel veel levels was het ook zonde. Alleen, ik denk dat niet alleen muziek... maar als mens ben je bezig jezelf te ontwikkelen. En op een bepaald punt, als je uh, uh, wordt tegengehouden in die ontwikkeling... Uh, dan, dan moest je dat doen. En we hielden elkaar tegen. Mm -hmm. hielden mis elkaar. je hem nou eigenlijk? Oh, absoluut. Ik mis hem Ik mis. Uh, ik mis hem op... Uh, ik denk dat wij heel veel aan elkaar hadden. Mm. Ik zeg maar, creatief gezien mis ik hem niet. Omdat ik, ik, ik ben heel blij met wat ik maak uh, zelf. Maar op heel veel andere vlakken mis ik hem, mis ik hem wel. Ik bedoel, um, qua hoe we dingen regelden, hoe we dingen manifesteerden... Uh, Daarin waren we ook een heel goed duo, want ik bedoel in principe: het management door Piet, van Piet van de het wordt altijd door ons gedaan. En zeg maar richting het einde, deed Perk in zijn eentje, want ik kon niet en al die shows doen. En, en, en hij heeft daar ook een. een hij houdt daarvan. Hij uh -huh. vindt het ook fijn om te doen. Uh -huh. um, maar wij. Ja, we hadden daarin een ontzettende goede 1-2 die ik nog steeds niet heb gevonden. Zeg maar. Ja. Ja. Die, die, dat is, dus dat is. Ja, dat is, dat, dat, dat, daarom mis ik hem wel. En het is, kijk, het is leuk, want hij woont bij mij in de buurt en we komen elkaar af en toe tegen. En, en dan? dan is het toch, want we spreken nooit af, maar af en toe komen elkaar tegen. Dus, oh hey man, en dan is ze van oud-familielid. Ik denk, verdomme, waarom ga ik niet wat vaker koffie met hem drinken? Wat ik bijzonder vind is, hij heeft nog niet naar je album geluisterd. Nee, klopt, maar hij was ook... Want ik had hem net, deze had ik... Ze net geperst en ik was er bij me. En ik had er eentje bij me. Toen kwam ik hem tegen op de fiets. Toen zei ik: oh, mag ik deze hebben? Ik zo, ja, ik heb er maar eentje. En ik wou hem laten zien aan iemand. Dus... Dus hij heeft hem nog niet uh, gehoord. Maar het komt ook omdat hij echt het, ja, maar het is. Ook, het, het is ook bijna symbolisch hè, dat hij hem nog niet geluisterd heeft. Bedoel, oh, dat ik hem nog niet nou heb... Nou ja, het is onderdeel misschien wel van dat hele losmakingsproces. Oh, we. op die manier. Ja, ja, tuurlijk. Dat, ik, bedoel, ik had zijn plaat ook niet gehoord totdat hij af was. En, uh, Precies, en, uh, want ook hij is solo verder gegaan. En ook hij heeft een plaat gemaakt. Ja. Ja. Jullie, we, we hebben het erover wat het dan muzikaal opgeleverd heeft. Dat is natuurlijk heel moeilijk te benoemen. Je zegt een bepaalde vrijheid. Ik, mm -hmm. bepaal, kan je ook aanwijzen waar die vrijheid vrijheid precies muzikaal in zit? Um, dat je meer die kant op bent gegaan of die kant op bent gegaan? Nou, kijk... Um, onderdeel van het proces met Perk was dat Perk eigenlijk van tevoren... een, een, een plan wou hebben, hmm. muzikaal gezien. En dat kan soms goed uitpakken, maar mijn visie daarop is... dat je moet eerst dat laten vloeien... En dan ga ik kijken, en als ik op een bepaald moment mezelf aan het herhalen ben, dan is het een goed moment om te zeggen: Nou, misschien moeten we dit proberen. Mm. Um, doordat ik dat nu in alle vrijheid heb kunnen doen, ben ik, ik ben hoger gaan zingen. Ik ben een soort van register ingegaan waar ik voorheen uh, niet in ging. Ik heb. Uh, um, ja, ik heb me gewoon over arrangementen en over productie kunnen, kunnen ontfermen. Wat heel fijn is. Ik heb je dit bent over ook veel vans... meer met de beats bezig gegaan, neem ik ja, aan. Ja, veel meer met de beats. Nu moet ik... Hij was natuurlijk eigenlijk meer met de beats dan jij. Precies, maar nu moet er wel gezegd worden... Ik heb dit samen met mijn beste vriend en DJ, DJ PCM, gemaakt. In de zin dat... De enige die je studio nog in mocht. Ja, nou, en, en nou, nou, ik heb ook een aantal muzikanten. Niels Broos heeft heel veel toetsen geleverd. Mm. Kasper Kalf mm. heeft alsnog wel wat bas, basdingen gedaan. Die ook al bij de vorige band zat. Die zat ook al bij de vorige band. Ik heb... Uh... Um, uh, dat, nou, dat zijn ze wel een beetje. Ik heb nog uh, twee producties uh, van F.S. Green, dat is een beatmaker uit Amsterdam. Ja. Dus ik, ik heb wel met wat mensen samengewerkt. Maar het was voor mij heel belangrijk om. Uh, om het, kijk, als alle muzikale waarde op een bepaald punt door sommigen wordt toegeschreven, uh, toegekend aan iemand anders, uh, dan, dan komt er wel het idee van: ah, ik wil laten zien dat ik dat zelf ook kan. Nu. Uh, dat ik vind... Had je het idee dat je niet helemaal op waarde werd geschat, misschien? Nou, kijk, live wel. Want live. Was, was je gewoon... dan wel een energiek beest? Natuurlijk. Ja, dus, dus dat, dat, dat wel. Maar ik geloof dat dat. Uh... In de, in de media werd het heel erg gezien als ja, die jongen heeft de cello. Dus dat hij zou wel dat helemaal bedaan. En die andere jongen is slechts een rapper. Dus die zou wel gewoon de studio in uh, dartelen en dan gewoon een rappie bossen en dan weer weggaan. Ja, die heeft gewoon zo'n gelikte auto en die zit ja, er in, in, in, in een garagebox in de bel. Ja, ja, ja, je ontkomt niet aan dat soort clichés of zo. Dus, dus en dat En wat ook bijvoorbeeld goed is aan het feit dat wij dus uit elkaar zijn gegaan, is dat we de kans krijgen om ons als individu te presenteren. Zowel. Hij als, ik bedoel, hij is nu allemaal fantastische filmmuziek aan het maken en hij is allemaal dingen aan het doen en, en uh, daarin, ja, dat is gewoon heel goed voor hem en het is heel goed voor mij dat ik mijzelf als persoon ook kan uh, leren kennen, zoals tijdens een gesprek als dit is, Meestal ging het dan over, ja, jullie hebben ook Bach bedankt in jullie bedankjes. Dus jullie zullen wel heel muzikaal zijn. Ja, dat ging het ja. daarover. En dan dacht ik, ja, dat was Perk die Bach bedankte. Ik heb Bach niet bedankt. bedankt Wie heb jij toen bedankt dan? Um, nou, ik, wat een verschil is, is dat ik. Nou, mijn ouders en familie en zo, maar vooral zeg maar, als je het hebt over inspiratiebronnen, zijn het vaak sprekers. Sprekers ja. zijn er maar zo. Nou, en toch niet altijd. Want bijvoorbeeld, nu ga ik je een stukje van een heel lief, uh, matreurig uh, liedje, liefdesliedje laten horen. Dit is ook een inspiratiebron voor je geweest, oh ja. denk ik. I was 21 years when I wrote this song I'm 22 now, but I won't be for long Time hurries on And the leaves that are green turn to brown And they wither with the wind ja, ik ga er toch genadeloos het mes in zetten. Je zegt, ja, hoe perfect kan een liedje zijn? Ja, hoe perfect kan een liedje zijn? Fantastisch. Dit is gewoon het perfecte liefdesliedje. Ik vind het perfecte levensliedje. Want, want het, is, het, het gaat over van hoe, hoe... Ja, hoe deal je met je mortaliteit? Het is... Het is het, ik, ik, oh... Fantastisch. De, de leaves, de, nou, de leaves are green. En uiteindelijk ja, is het natuurlijk ouder worden, uh, ja, de blaadjes vallen van de bomen. Ja, ik, het is echt uh, die Paul Simon toch. Nou, eventjes verkeersinformatie tussendoor. ABB verkeersinformatie. Daar een van Hengelo naar Apeldoorn is nog steeds dicht tussen Afrit Rijs en Afrit Markelo. Daar is vanochtend een ongeluk gebeurd met drie vrachtwagens. Maar het veroorzaakt geen lange files meer op de omleidingsroutes. Waarschijnlijk gaat de weg om negen uur weer open. Op de A27 van Gorkum naar Utrecht staat voor knop in Drijns Weert een file van 6 kilometer. Dat komt door een spoedreparatie aan de weg. De linkerrijstrook is dicht. NTR brengt cultuur. Elke dag. In Kunsthof praat ik vanavond met Piet Philly. Ooit was hij van Piet Philly en Perquisite. Nu is hij solo. Hij heeft een waanzinnig mooie plaat gemaakt. One heet hij. We draaien gelukkig veel muziek van die plaat vanavond. En ja, je zei net hoe, hoe, hoe perfect kan een liefdesliedje zijn. En toen luisterden we naar Paul Simon uh, ja. uit de oude doos. Ja, daar is zijn maar Simon en Garfunkel Ja, door. was Ja, die zat er nog bij, hè. Ja. Uh, Liefde daar green. Maar je hebt het wel aangedurfd om het zelf ook te doen. Ja, ja, ja. Dat is een grote stap. Nou, ik was op een bepaald punt allemaal liedjes aan het maken... die alleen maar uit vocalen bestonden. En toen dacht ik, dat vind ik ook een vet liedje. En die had ik, ik had ook best wel snel gemaakt. Maar ik had heel erg het gevoel dat ik de... Dat ik het juiste sentiment en met mijn eigen, mijn eigen flavor, mijn eigen gevoel heb kunnen neerzetten. Dus ik ben heel blij dat ik hem op de plaat kon doen. Ik was 21 jaar toen ik I'm 22 now but I won't be for long Time hurries on And the leaves that are green Turn around Once my heart was filled With the love of a girl Mm -mm -mm. I held her close but she faded in the night Like a poem I'm meant to write And the leaves that are green They all just turn to brown And they wither with the wind They crumble in our hands hey, hey, hey, hey, hey. Hello, hello, hello, hello Goodbye, goodbye, goodbye, goodbye That's all there is And the leaves that are green Turn, Turn to brown, brown. Waar komt die vogel vandaan? Um, dat is een, uh, een ambience uh, van het... Uh, uh, uh, waar is dat? Central Park is het opgenomen. Mm. Ja. Nou, dit is een waanzinnig nummer. Ja, ah, denk ik wel. 100% vocals. Ik denk dat Paul Simon het ook moet horen. Ja, ik, ik ga er wel even inderdaad een punt van maken dat hij het hoort. Inderdaad. Ik denk oh. dat hij daar wel. Uh, ik, ja. dat hij erdoor geraakt zal zijn. Ja, ik denk dat het wel. Komen. Maar het zo, wat, zo, wat zo vet is, is dat het is een liedje uit, ik geloof, 63 of ja. zoiets en, en Maar dat zijn de goede nummers. Dat zijn tracks waarbij, waarbij de waarheid die erin gesproken wordt. een soort van universele, oneindige waarheid is. Dat zijn gewoon. Dat zijn gewoon de beste liedjes. Dat is echt een thema in jouw, in jouw leven en dus ook in jouw werk. Hè? De universele waarheid of de waarheid. De waarheid sowieso, daar heb jij het vaak over. Ja, ja, klopt. Wat is de waarheid? En is er überhaupt wel een waarheid? Nee, die is er niet. Het, het, het probleem is eigenlijk dat ik ben aangetrokken tot onoplosbare puzzels. En de onoplosbare puzzels zijn dingen als voor mij dan bijvoorbeeld mijn eigen emotionele gestel, maar het is ook de maatschappij... of de onnatuurlijkheid van onze maatschappij. Ja. En, en, en, en uh, ja, hoe wij omgaan met elkaar... en de perceptie van wat een man moet zijn... de perceptie van wat een vrouw moet zijn... of, of normen en waarden, al die dingen. En, en je kan er dan analyses op loslaten. En als je enigszins over een analytisch vermogen beschikt... dan doe je dat ook. Maar dan kom je er na, na heel veel zoeken achter... dat een analyse niet hetzelfde is als de waarheid. Dus uh, het... het maar er is wel zoiets als eerlijk, eerlijkheid of je eigen waarheid ofzo. En, en, da, en die enige ben je eigenlijk aan het zoeken. Zowel je muzikale waarheid als, als, uh, als, ja. als je morele waarheid. Hoe je in het leven wil staan. Absoluut, absoluut. Ja. Ik denk, uh, ja. want, want dit liedje, daar, daar komt een heleboel hello goodbye uh, in, in voorbij. Ja. Maar in jouw leven komt er eigenlijk ook wel veel hello goodbye uh, voorbij. Ja, ja, ja. Niet alleen uh, Perquisit, van wie je afscheid uh, uh, nam. Oh. Uh, tenminste muzikaal. ja. ja. Uh, maar ook in de liefde heb je afscheid moeten nemen... de afgelopen jaren van een vriendin met wie je heel erg Le lang was. was ja. uh, op, op welke manier grijpt dat in, in, in wat je doet, in wat je maakt? In uh. zo'n album als dit bijvoorbeeld, wat toch ook wel een soort statement is. Ja, de, de, ja, de grap was dat de, de hoop was van, van veel van mijn luisteraars, of mensen die mij live hebben gezien, dat ik dezelfde, hetzelfde feest wat ik live uh, probeer neer te zetten, dat ik dat ook zou neerzetten op mijn plaat. Alleen het is alsnog een, het dit is een heel erg introspectieve plaat geworden, omdat ik echt een aantal van die dingen een plek moest geven. Omdat ik heb de neiging om als er iets, als ik het gevoel heb dat er iets mis is, om daar dan op in te blijven hakken en door te zoeken en door te perken en door te porren. En Goh, waarom nou weer perken? <laughs> ja, ja, <ja>, <laughs> priegelen dan. Ja, weer. Ja. En, uh, en uh, gewoon, gewoon ja. kijken, kijken hoe ik... Hoe ik hoe, uh, net zo lang tot... En de, gewoon zo, heel ellendig is dat. Ja, die en, eigenlijk. ja, dat is een hele slechte eigenschap. Want je, bent, dus je krijgt gewoon ruzie met iedereen. Ook. Nou, dat, dat valt wel mee. Ik krijg gewoon ruzie met mezelf. Ja. Het is natuurlijk voor mezelf wel lastig, dus dus op deze plaat begint begin, het album begin met allemaal vragen, waarbij ik vraagstel van oké okay, en, en ook terugkijk naar de, de, de, ja, liefdesrelaties en ook mijn relatie met Perk en mijn relatie met mezelf eigenlijk. En dan halverwege de plaat slaat het om waarbij ik het heb en dat liedje met Alain. Uh, ja, uh, het gaat dan Alain over. Alain uh, Clark. Alain Clark, inderdaad. Met wie uh. jij overigens in de hij is eigenlijk de buurstudio van jouw studio. Ja, uh? hij belde mij op een op: Joe Piet, de studio naast mij komt vrij, get your ass over dus toen heb ik gewoon gelijk, ben ik daar naartoe gegaan... heb ik ervoor gezorgd dat ik het kon overnemen. En, Grappig, hè? Want hij is natuurlijk... Hij gaat een he, muzikaal heeft hij een hele andere richting dan jij. Ja, ja, zeker. Maar, maar toch, uh, toch ergens voelen jullie je ook wel aangetrokken tot elkaar? Hè? Ja, we hebben... De grap is, ik ben een beetje de... de je zou kunnen zeggen, ik ben de experimentele variant van Alain Clark... of hij is de pop-variant van mij, of zo. Zoiets. Vind je dus... het dan toch leuk dat we even een stukje laten horen van jullie als, als duet? Zal oh ik... ja, sure. We, we, we doen gewoon even toch een eerste, eerste minuutje van tra track 9, is dat geloof ik. I never felt the rain on my skin I never took a pain really let it in, no, it opens naturally, the energy I send. Cause I got to let it go Yeah, I got to let it go Got to let it go Yeah, I got to let it go Almost. Ain't nothing left to blame For any of my ja, en de oplettende luisteraar had ook waarschijnlijk door dat, dat deze Piet Philly behoorlijk de hoogte inging met de stem. Ja, ja, je ging ja. je natuurlijk meten met, met Clark. En dan. Ja, ja, die ja. zit ook nogal hoog. Ja, ja, hij, ja terwijl volgens mij heeft hij eigenlijk hij heeft eigenlijk een lagere stem nog dan ik. Alleen omdat ik heel veel. Omdat ik ja, een rap achtergrond heb, heb ik heel erg uh, altijd. Uh, in de laagte gezeten. Het is, dat is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Nou ja, het is, ik bedoel, je, moet, je bent natuurlijk een beetje een alfa-male. Een noem je dat? Een al, man, man. Uh, ja, uh, het een macho is, figuur, ja, macho figuur als, als, als, als rapper. En dat ben ik ook gedeeltelijk de helft van de tijd nog op het podium. Ik, ik switch de hele tijd tussen tussen tussen uh, man tuss en macho man. Nou, niet metroman, maar wel tussen breekbaar en, en, en, en, en onbreekbaar. Daar, daar ga ik de hele, tijd, daar slinger ik live in ieder geval het heen en weer, omdat dat is het doelbewust beleid van dat je daartussen zit. Nee, gaat dat is, omdat ik zit tussen die twee dingen in. Ik zit op heel veel vlakken zit ik tussen twee dingen in. Ik ben, ik ben heel erg uh, dubbel of gespleten. Wat veel dingen betreft. Dus ik, dus ik zing, maar ik rap. Ik ben, ik ben ik vind muziek heel interessant, maar ik vind tekst ook echt belangrijk en interessant. En, um, je bent zwart en je bent wit? Ja, ik ben zwart en ik ben wit. Ik ben, ik ben, ik ben. Uh, uh, uh, ja, ik hou van het tegendraadsen van hiphop... met het soulvolle lieve van popmuziek en soulmuziek. En al die dingen. Ik wil single zijn, maar getrouwd. Eigen baas, maar geen verantwoordelijkheid. Commercieel succes, maar een beetje toch artistiek en underground zijn. Kan iemand even een lichtbed brengen? Gewoon dat ik even uit kan rusten. Wat is dat vermoeiend voor jezelf? Of is dat juist precies waar jouw kracht zit? Nou, het is mijn kracht, maar het is ook mijn joh, Absoluut, want... Het ding is, men wil toch graag, uh, omdat we nu worden belaagd met zoveel informatie en zoveel beelden en zoveel dingen, willen we dat dingen toch eenduidig zijn, het liefst. En ik heb dat ook. Ik wil ook dat dingen eenduidig zijn. En dan is het heel vermoeiend. Dus dat zelf en niemand is dat. We zijn geen van alle eenduidig. Nee. De ene dag kom je, kom je Karel tegen en dan, hey, hoe is hij? En de andere dag is hij misschien een beetje grumpy of is hij, yeah. weet ik wat? Dus we zijn geen van alle eenduidig. Maar bij mij omdat ik een, uh, uh, mijn emoties ook nog eens exploiteer. En, en, en vervolgens... Is je het, werk van maken. We mijn werk van maken. En het is dan out there, weet je wel. Mensen ja. hebben dan een cd. En dan is een liedje een favoriet van hun... waar ik iets op zeg wat vijf jaar geleden voor mij een waarheid was. En die waarheid is niet meer voor mij. Dus dat is een beetje... Je wordt veel meer uh, held accountable. Je wordt, ver, je wordt verantwoordelijk gehouden voor dat wat je hebt gezegd. Ja. Omdat jij hebt het gezegd en het staat op een cd. Dus. Maar we kunnen toch gewoon met de ogen dicht. wel con concluderen dat je uh, vroeger wat meer macho was dan nu. Dat je langzaam maar zeker je eigenlijk aan het loszingen bent... van iets wat... Ja. Uh, uh, nou, ja de, nee. Ik vind dit voornamelijk een heel gevoelige plaat. Ja, dat is, dat is het ook wel. Je hebt nog één keer roep je ergens bitch, heb ik gehoord. Ja, yeah, dat is nou maar één keer... Maar volgens op... mij ga je daarna je mond spoelen of zo. Ik nee, bedoel... maar ik, ik heb dat expres daarin gedaan in het liedje. Want ik gebruik het woord bitch eigenlijk... Heb, heb ik um, in mijn vorige plaat met Piet van den Quist ook nooit gebruikt. Alleen ik gebruikte het daar omdat ik het dan heb over... Dat ik eigenlijk mijn ex-vriendin dan een bitch wil noemen. En dan gelijk zeg ik ook... Nah, I mean it doesn't matter. So easily we shatter the image of oneself. Dus ik, Het is nog heel even zeggen weet je op potverdomme en zo. Ja. En dan, oh nee, nee, oké, okay, nee, dat wil kan ik dus niet meer niet. doen. Nee, ik wil, wil dat niet meer doen. Dus. Afscheid nemen daarvan. Ja, dus. We spraken met, uh, met een goede vriend van je, Erik Corton. Hij is ook presentator. Ja, Erik, Hij is, uh, ja What uh, Wat a guy. Zeker. Maar hij zei over jou... Piet is turbulent. Emotioneel turbulent. Piet is een veelheid van dingen. Hij vraagt zich af waarom de dingen gaan zoals ze gaan. Waarom word ik afgeleid van wat ik echt wil doen? Elke keer gebeuren er dingen waardoor je van de koers af moet. Dat is juist ook het mooie van Piet. Hij is een van de weinige muzikanten die deze zoektocht... ook verwerkt in zijn muziek en op een manier dat het zo mooi is. Ja, vet. Eigenlijk zegt hij dus gewoon dat, dat je... Zo'n album van jou kunt lezen als een, als een boek. Als, een, als oh, een, ja. een boek van jouw leven eigenlijk. Ja, ik zag, laat, ik zag laatst op Twitter iets interessants. Toen had iemand op, op Twitter had gezegd, uh, if you want to know who Pete is, just listen to his music. You know exactly who he is. En, ja, en dan dacht ik, van ja, dat is echt zo. Er zijn geen boundaries. Er zijn geen, er zijn geen grenzen. grenzen. Daar. Nee. Dus daarom. daarom uh, moet ik die op andere vlakken moet ik die gaan vinden. Omdat ik ze niet in mijn muziek... zoek ik, die grens, zoek ik geen grenzen op. Of uh, laat ik er geen grenzen zijn. Zeg nee. maar. Nou, dat kunnen we heel goed uh, aantonen... met het uh, nummer wat we nu laten horen. Waarin je eigenlijk uh, beschrijft... wat er tussen Piet Philly en Perquisit gebeurde... toen jullie los van elkaar moesten. Ja. Het nummer Ocean. Uh. <laughs> yeah.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 the ocean, I'll travel the sea, getting a bit closer to where I should be, I know I'm supposed to let my mind ease, please. Every verse that I spit is just another piece of my puzzle, and, and I, I admit, despite all of my wit, I'm puzzled, I stay and trying to come to grips, my church has no religion, my search has no fines.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 Een vendetta. Zo'n ja. Piet Philly op zijn uh, nieuwe plaat. One is, uh, ja, morgen wordt hij gepresenteerd in de Melkweg in Amsterdam. Daarna gaat, eh, volgens mij, het is bijna uitverkocht, maar nog net niet helemaal. Ja, het is nog niet uitverkocht. Dus, uh... En uh, dat mensen genieten van je concerten, dat schrijft Laurens Post aan ons. Die schrijft: Ik wil uh, Piet Philly graag bedanken voor zijn inzet en creativiteit in de muziek. In tijden waarin commercialiteit en matige producties de boventoon voeren, hebben we mensen, hebben we mensen als Piet nodig. Ga zo door en blijf je ding doen. Je hebt het gezien met de uitmarkt. Ook al regent het, je fans staan daar en genieten met volle teugen. Ja, vet. Leuk, hè? Ja, super. Maar er was ook een heel mooi concert, toch? Ja, dat was, was, was echt leuk inderdaad. Ja, toen mocht je al een beetje een voorproefje geven natuurlijk van dit. En dat hadden wij ook allemaal wel een beetje kunnen volgen. Want bij deze cd zit ook nog, uh, nog een cd, Open Loops. Ja. En dat is eigenlijk wel een vrij uniek uh, online project van je. Ja, ja. Veertien ja. Uh, uh, ja, tracks? Ja, het waren veertien dus, liedjes. Ik ging elke week... Uh, op maandag released ik er dan één. En het ging gepaard met een, uh, een iPhone-app... waarbij je het dus elke week op je telefoon gelijk kreeg. En een Facebook-player waarbij, uh, waarbij je dus op Facebook dan kon delen. En als je erop klikte, ging je gelijk door naar de website. En, het was een, en elk liedje had dan een aparte, aparte soort van motion-background... waarbij je mij in slow motion zag optreden en zo ja Het uh, heeft ook allemaal prijzen gewonnen en zo. Het was echt een heel tof project om te doen. Ja, en, en zo lanceerde je uh, stukje bij een beetje allemaal nummers die je had gemaakt. Mm -hmm. Kreeg je daar nou ook veel respons op? Nou, gek genoeg vooral uit de UK en Amerika. Maar in Nederland, ik denk omdat ik ook niet meer op televisie was en zo. En was het, was het eigenlijk alleen mijn kleine harde kern in Nederland die er... De duijhuids die net twee, drie jaar nog steeds... Nog steeds aan het Piet kijken, philly, uh, volgde uh, volgen. op Twitter en op Facebook en zo. Dus Want dus... verder is het helemaal afgestorven, het hele Piet philly gebeuren. Nou, nee, denk ik niet. Alleen, alleen je, je ziet toch dat... dat um... Toen Pete-Filliam-Quizet stopte... Heel veel mensen noemden Piet Pete-Filliam-Quizet voor het gemak Piet Philly. Dus er zijn een aantal mensen die denken dat Piet Villy was gestopt. En dit project begaf zich online. En dat is een andere wereld dan radio en televisie. Ja. En uh, daar, daar was het ook voor bedoeld. Ik, ik vond namelijk dat ik juist online nu iets moest doen. En het geeft je ook dan de vrijheid om te... Dan hoeft het niet een album met een single te zijn. Maar dan kan elke week kan een single zijn. En, uh, en uh, ik wou spelen met die vrijheid. En ik wou ook, omdat er is bij sommige mensen het idee dat muziek gratis is... en dat je het online kan uh, halen... Toen zei van, nou weet je wat, ik, ga, ik geef jullie een gratis project. Maar dan wel met het gevoel wat je vroeger had als je een vinyl kocht of een cd kocht. Of een, uh, en als je dan ging lezen en kijken ernaar. Dat, je, dat het gevoel van een fysiek product dat, ik, dat, dat wou ik online graag zien. En, uh, dus Want jij hebt de single niet meer meegemaakt, neem ik aan, toch? De, de vinyl single of ja? gewoon de, überhaupt de single? Ja, ja, de vinyl single heb je niet meer meegemaakt. Nee, die toch? heb ik niet meer meegemaakt. Ik, ik, zeg maar, je bij... bent van 1980. Ik ben van 1980, dus ik kwam, en ik kwam op mijn zesde naar Nederland. En ik wel vanuit Aruba? Vanuit Aruba. En toen kan ik me herinneren dat ik, dat ik op mijn zeven ofzo, of acht voor het eerst een cd zag. En dat ik dacht, wow, wat is dat? En dat het, mijn moeder had Annie de beker gekocht. Hmm. En, uh, en met die ene hit van haar sweet love. Dat, dat, dat liedje. Ja. En ik zei: wow, wat Ging is ook dit? Weer over zit, seks. zit er hier? <laughs> zitten. Ja, sowieso, toch altijd. <laughs> en, uh, en ik zei zo van. Uh, Wow, staat hier muziek op? Want ik was wel cassettebandjes. Daar was ja, ik heel erg van. Ja, ja, ja. van de cassettebandjes. Ja. Maar dit is een heel mooi project, Open Loops. Die zit hier gewoon bij. Dat zijn eigenlijk, ze voelen een beetje als uh, niet overgeproduceerde. Een beetje, nou ja, Open Loops. Ja, hè, wat de titel ja. zegt, toch? Ja, Open Loops is, zeg maar, de titel komt van, het, uh, van, uh, van uh, David. Uh, oh, wat is die van. Uh, het is een zo'n time management, uh, guru, en die heeft het over open loops. Wanneer je gedachten hebt die je niet in je, die je in je hoofd hebt en je lost het niet op. Van, oh ja, ik moet nog boodschappen halen. Oh ja, ik moet nog boodschap halen. Zolang je dat niet doet, zitten er een paar hersencellen in je hoofd zo, die, dat, die die gedachten vasthouden. Ja. En ik had er papen had ik het te veel. Want ik zat een jaar alleen te zoeken en ik had te veel van die open loops. Dus daar komt de titel vandaan. En toen dacht ik, van eigenlijk moet je dat uh, releasen. Elke week moet je dat... En een, een van die nummers, één van die tracks... Die heeft zowel de, de CD als de Open Loop CD uh, ja. gehaald, Mirror. Zo, ja. Vind je het leuk om nog even een stukje daarvan te laten horen? Uh, ja, maar dan wil ik wel de One-versie, want die vind ik mooier. De One-versie is mooier dan de Loops. -versie. Vind ik, vind ja, ik. Okay. Die heeft iets meer spanning. Nee, oké, okay, You're the Boss now. All Sweet, sweet mirror, I'm drawn to the blemishes. Gain some clarity. So replenishes. Break the mirror, shove it, just shank the referee. Truth be told, any soldier stands alone. An infant just fighting to get home. Seeking the wound, while the tomb. Oh, it's a Just a fly on a wall a tapestry, uh, a far cry from fighting in the street, while we try to set the spirit free, we flee from the truth, cause it's the easiest thing to do. En ook hier kwam die truth weer keihard voorbij. Ja. We vluchten van de waarheid omdat dat de makkelijkste manier is. Wat je ook zingt in dit nummer is: Everybody tries to be famous but they don't know what the game is. Oh ja, dat is net het te zingen. Of is in dat een ander, game. Ja, een ja, ander liedje? Ja, he, I ja, yeah. think in the game. I'm aimless. Ja, ja, ja En weet zeg... je, dat op de een of andere manier dacht ik dat, volgens mij is dat niet zo. Hij is niet aimless. Nou, wat ik daarmee bedoel is, ik zeg van, I've been trying to maintain this, trying to remain sane with all this strangeness. All of these strangers messing with my ego because they know what my name is. But they don't know what my aim is. Actually, I'm still aimless. Everybody's trying to be famous, but they don't understand what the game is. En dat uh, aimless is a ding is dat... Ik denk dat ik persoonlijk wel eens de illusie heb dat ik heel erg een richting op ga. Maar soms ben ik... And, het is juist wanneer je richtingloos bezig bent. dat er een richting ontstaat. En, en wanneer je niet meer bezig het is bent. Bijna een boeddhistische. Uh, ja, het... uh, leer die je nu uitdraagt. Ja, ik geloof dat, dat, dat. wat ik persoonlijk. en met mij volgens mij veel andere mensen ook. maar wat ik persoonlijk moet leren. is, is los te laten. En dan zat ik dat liedje Let It Go erop. Ja. en dan play the game. En, uh, maar ook is... omdat je een vrij, vrij. weerbarstige verhouding hebt. een moeilijke verhouding ook. met, met zoiets als roem. Dat komt ook steeds weer. De, ook, ook hieruit blijkt dat weer. Dat steekt steeds weer de kop op. Je, aan de ene kant wil je wel en, je, en ben je wel die guy enzovoort. Ja. En, die beroemde figuur. Maar aan de andere kant nou, dit duik, je toch ook nog, duik je ook nog steeds weg. Nou, dat, wat, wat er, kijk, als ik het op het liedje heb over, over... Everybody's trying to be famous... Um, mensen, mensen willen roem als, als om, om zichzelf te kunnen valideren. Ze willen, ze willen validatie. Uh, Zich waarde. Ja, ze, wil, ze, ze denken dat ze daar waarde aan kunnen uh, uh, ontlenen op een of andere manier. En uh, mensen die echt met die gedachten erin stappen, gaan gewoon van een koude kermis thuiskomen. Want uh, ja, je moet van jezelf houden. En dan, dat is wat er moet. En dat kan je niet uit de buitenwereld gaan... Oké, okay, maar dan komen we tot, tot de cruciale vraag... hou jij van jezelf? Ja, ja. Ik, ik, niet elke dag, maar wel vaak. Meestal <laughs> wel? Meestal wel. Heb meestal. je de afgelopen jaren weer meer van jezelf gehouden? Was je dat een beetje kwijt? Nee, eerst, eerst hield ik heel weinig van mezelf. Toen weer wat meer en zo. Ah, het ding is, er, er, er zit ook veel, heel veel... Kijk, negatieve dingen zijn heel goed... Uh, het, het creëert namelijk zeg maar, wrijving. Als ik niet tevreden ben met wie ik ben of wat ik doe, ja. uh, dat is ook waar de creatiedrang vandaan komt. Van oké, okay, ik ben niet tevreden met wie ik nu ben. Dus ik ga op deze plaat ga ik heel veel zingen en niet meer zoveel rappen, want het rappen dat ken ik wel. Uh, uh, ik ga produceren en componeren, want alleen maar op iemand anders een uh, instrumentatie springen, dat ken ik wel. Dus dat komt vanuit de plek. Dus je van, ik bent ben jezelf steeds aan het bewijzen... en aan het herbewijzen en heruitvinden. Ja, alleen het is een gevaar. Het gevaar schuilt in dat je het echt doet vanuit de plek... dat je niet genoeg van jezelf houdt. En dan maakt het niet meer uit wat je doet. Nee. En, en, maar het, het, de, de grap van Roem is, is dat, dat... ik heb zelf eh, in ieder geval ondervonden... dat ik daar niet te veel... en ik denk dat, dat je moet daar gewoon niet te veel aan moet hangen. Want het is... Het is ook iemand anders een perceptie. Ik heb zulke rare percepties meegemaakt... van letterlijk Tokio tot aan L.A. Waarbij sommige mensen... Gewoon heel erg een idee, beeld hadden in hun hoofd van wie ik was. En, en het wordt dan op je geprojecteerd. En dat doen we ook in het dagelijks leven. Alleen ja. met roem wordt het op een hele rare manier vergroot. Ik zet nu gewoon het mes in je. Niet echt hoor. Okay. Ga er, jij mag uh, zo meteen je tegel voorlezen. Dan kan ik alvast even vertellen dat zometeen in twee dingen na ons, na achter, gaat het natuurlijk over de P van de A. En wat is daar in vredesname allemaal aan de hand? En uh, Jacqueline Looman, de 78-jarige cabaretière met een missie, is daar ook te gast. Allebei in twee dingen zo meteen na 8 uur. Wat staat op je tegel? We hebben 30 seconden en het is een lange tekst. Oké, okay, je bent het verplicht aan jezelf jezelf te vieren. Oftewel, you need to love yourself first before anyone else can love you. Kijk, daar hadden we het nou net over, Piet. Ja. En je hebt het al... Mm, ja, en, een, een ja, klein uurtje geleden ja, ben je hier ja, al mee begonnen. Ja. Goed. Je bent het verplicht aan jezelf. Doe normaal je gek genoeg, is het slechtste aspect van de Nederlandse cultuur. Je moet jezelf vieren. daar maak je niet zorgen over... Ga dat morgen doen in de Melkweg. Ja, sowieso. En wij komen allemaal kijken. Dankjewel dat je hier ja. was. Dank meneer Fabi, dit was aflevering 2300 Rot. 2356. Morgen duiken wij diep in de wereld van de barokmuziek met dirigent organist en klavesinist Tom Koopman. Tot dan. Radio 1. E Kunststof. NTR brengt cultuur. Elke dag.